12 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Italiaanse regering sluit mogelijk de hele regio Lombardije af om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat staat in een uitgelekt plan. Behalve Lombardije zouden elf provincies in omliggende regio's ook op slot gaan. Mensen mogen er dan alleen in of uit als dat echt noodzakelijk is. In die gebieden zouden zwembaden, musea en sportscholen hun deuren sluiten. Het is nog onduidelijk of deze ingrijpende maatregelen worden uitgevoerd. Daarover wordt later waarschijnlijk meer bekend. De Europese Commissie wil een verbod op blusschuim waar PFAS in zit. De brandweer in Nederland maakt zich zorgen om het blusschuim met het giftige PFAS. Vraag is nog wel hoe in de toekomst grote chemische branden geblust moeten gaan worden. Daarbij wordt nu blusschuim met PFAS gebruikt, want er is nog geen goed alternatief. In Brazilië is een vrouw veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens de moord op haar Nederlandse vriend. Het lichaam van de 73-jarige Hans van Denderen... werd in 2018 gevonden in een bos bij Sao Paulo. Kennissen van de Nederlander werden achterdochtig... toen er via zijn telefoon berichten werden verstuurd... dat hij in Nederland zou zijn om zijn zus te bezoeken. Al snel werd zijn Braziliaanse vriendin opgepakt. Zij bekende hem te hebben vermoord. Ze deed het uit wrok omdat hij een einde wilde maken aan hun relatie. In de Eredivisie heeft Ajax vanavond met 3-1 gewonnen van Heerenveen. Na de rust sloeg de club binnen 6 minuten drie keer toe... met twee doelpunten van Tadic en één van Promes. Door de overwinning blijft Ajax de nummer 1 in de Eredivisie... dankzij een beter doelsaldo dan AZ. Eerder vanavond won AZ op simpele wijze met 4-0 van ADO Den Haag. De Alkmaarders stonden na 19 minuten al met 2-0 voor. Verder won Vitesse van FC Twente met 1-0. En FC Emmen VVV eindigde in 3-0. Het weer nog. Het is bewolkt, maar wel droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 6 graden. Morgen trekt de regen van west naar oost over het land. Het wordt dan maximaal 9 tot 11 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht... Sorry for so, your so, kill. So.